Egyptische veiligheidsfunctionarissen verwachten dat de politie morgenochtend optreedt... tegen de aanhangers van de afgezette president Morsi. De aanhangers verzamelden zich de afgelopen weken op meerdere plaatsen in protestkampen in Cairo. Volgens een topfunctionaris zullen de veiligheidstroepen al bij dageraad de kampen omzingelen. Westerse en Arabische bemiddelaars en leden van de Egyptische regering... hebben geprobeerd het leger te overtuigen om geen geweld te gebruiken tegen de demonstranten. De kustwacht heeft een druk weekend achter de rug...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 meldt de Duitse tijdschrift Der Spiegel... op basis van interne documenten van de Bundesbank... die zo niet tevreden zijn over de hervormingen... die de Griekse regering doorvoert. Bondskanselier Merkel en minister Schäuble van Financiën... zeggen juist steeds dat Griekenland goed op koers ligt... en geen nieuwe hulp nodig heeft. De politie heeft een man aangehouden... voor het onwel worden van bezoekers van een uitgaanscentrum in Hardenberg. De verdachte meldde zichzelf bij het politiebureau. Hij is militair en daarom is hij overgedragen aan de koninklijke marechaussee. Volgens het uitgaanscentrum is er vannacht waarschijnlijk een traangastablet afgestoken op het Rokersbalkon. Op de WK atletiek in Moskou is Ilko's Nicolaas vijfde geworden bij de tienkamp. Op de tweede dag stond hij tiende na het speerwerpen, maar hij sloot af met een sterke 1500 meter. Op de 100 meter is de Jamaikaan Usain Bolt voor de tweede keer wereldkampioen geworden... met een tijd van 9 seconden en 77 honderdste. De Amerikaan Justin Gedlin pakt het zilver, de Jamaikaan Nesta Carter won brons... De Nederlandse sprinter Trendy Martina bleef in de halve finale steken. In de eredivisie zijn Ajax en Feyenoord verslagen. Ajax verloor met 3-2 van AZ. Feyenoord werd in de eigen kuip verslagen door FC Twente met 4-1. RKC Vaalwijk won thuis van Vitesse met 4-2. En FC Groningen, FC Utrecht eindigde in 2-0. Het weer, vannacht bijna overal droog. De temperatuur daalt tot rond de 12 graden. Morgen bewolkt, af en toe zon en een enkele bui.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 Vanmiddag het WK Atletiek, een huldiging op het podium... waarbij het Russische volkslied klonk. Mijn zoontje van vijf zag het en zei... hé, hey, ze zijn klaar, ze krijgen een afscheidslied. Nou, nog even de uitslag van de urinetest afwachten... en hij krijgt vast nog gelijk ook. Goedenavond, dit oog gaat over de toekomst. De toekomst van Kenia. We praten over hoopvolle projecten van jonge internetondernemers daar... De toekomst van onze universiteiten, waarbij lijstjes zoals de top 100, de top 50, de top 200 steeds belangrijker worden. Is dat terecht? Zo vragen wij ons af. En de toekomst van Kathleen Ferrier, die ligt in Hongkong. Het oud-CDA-kamerlid staat op het punt te verhuizen en zij vertelt wat ze daar gaat doen. Dat op de dag dat het volgende in het nieuws was. Zondag 11 augustus. Over een paar dagen dan starten de nieuwe vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Volgens de Israëlische president Peres wordt het tijd dat er resultaten worden geboekt. I don't think that there is any chance of reverse. We all of us have to move ahead and it doesn't make sense to go back anyway. Maar juist vandaag gaf Israël toestemming om honderden woningen te bouwen in nederzettingen in bezet Palestijns gebied. De Palestijnse onderhandelaar is kwaad en zegt dat de onderhandelingen daardoor onnodig onder druk komen te staan. We urge the Israeli government to stop uh, these settlement activities and give the peace process the chance it deserves. Israël vindt dat de Palestijnen niet moeten zeuren. De plekken waar de woningen gebouwd worden, worden hoe dan ook Israëlisch grondgebied. Dat is namelijk al bij eerdere onderhandelingen afgesproken. Dit is consistent with our policy of building in areas where there's not just an Israeli consensus, but once again the Palestinians themselves in previous rounds of negotiations agreed that they'd be part of Israel. Voordat de vredesonderhandelingen woensdag beginnen... is er al veel onderhandeld over de voorwaarden. Zo is afgesproken dat Israël ruim 100 Palestijnse gevangenen vrijlaat. Vele van hen hebben aanslagen gepleegd. De Joodse Elisheva Moscovits raakte haar broer kwijt bij een aanslag. Zij kan het niet verkroppen dat Israël nu Palestijnen vrijlaat. Al die moordenaars die hebben allemaal Joods bloed aan hun handen. Ze hebben allemaal onschuldige uh, mannen, vrouwen, kinderen, baby's... Vermoord. Maar er klinkt ook een ander geluid in Israël. Deze Joodse man raakte zijn dochter kwijt bij een aanslag. Toch vindt hij alles wat helpt om vrede te bereiken geoorloofd. Our kids have died because there is no peace. More kids will die if there will be no peace. Ben je op zaterdagavond lekker aan het dansen en chansen in de discotheek... krijg je ineens een soort traangas in je ogen. Dat gebeurde vannacht in The Crazy Horse in Hardenberg. We stonden mooi lastig gaan. En in één keer. Ik rook wat, ik denk dat nou, het brandt joh. En ach, ik was helemaal in paniek, joh. ik denk, ja, voldam. Ja, en toen bleek dat het uh, traaggasgenade was. Ja, we, we, we, zeer ogen, joh. Pijn aan de ogen. Dat was echt niet normaal. Zeer keel. Ja, ik was helemaal in paniek, dat we met z'n ander beurt buiten lopen. Ja, dat is wel, best wel paniek, ja. Er is een militair voor opgepakt. Hij zou een traangastablet op het rokersbalkon hebben afgestoken. Dit meisje zag vanmiddag nog altijd bijna niets. Ik kan nu nog maar net voor het eerst <tot> ogen een beetje open doen. Ik zie jullie vaag, maar echt goed gaat het niet. Dus ja, leuk is anders. Hoe kom je er als premier achter wat het volk echt van je vindt? Simpel: stap in de voetsporen van Joris Linsen en Maarten Spanjer en hoor als taxichauffeur je passagiers uit. De Noorse premier Stoltenberg deed dit. Zonnebril op, niemand die je herkent. Hoewel, zegt chauffeur, u lijkt wel erg veel op premier Stoltenberg. Premier minister? Ja. Ja. Ja, we van de Linnes. dan, ha, dat was nieuws vandaag op radio en TV. Ja, het was hem echt. Dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Anouk Thijssen. Ja, met daarin een oproep van Hartpatiënten Nederland. De vereniging vraagt in De Volkskrant patiënten en nabestaanden met ernstige klachten over ziekenhuizen zich te melden. De Belangenclub vreest namelijk dat vooral in kleine streekziekenhuizen geregeld wordt geopereerd door onbevoegde specialisten. Een aanleiding voor de oproep zijn in het bijzonder de berichten over een chirurg die vaatoperaties verrichten zonder de juiste papieren. Hartpatiënten Nederland vreest dat dit het topje van de ijsberg is. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen spreekt dat tegen in de krant. Medisch specialisten hanteren volgens de ziekenhuizen de richtlijnen zorgvuldig. Verzekeraars stuiten steeds vaker op valse claims, dat meldt het Algemeen Dagblad Morgen. Die claims variëren van het verliezen van een camera tot het zelfs in scène zetten van een autoongeluk. Het aantal vastgestelde zware fraudegevallen blijkt in vijf jaar tijd met 25 gestegen. In totaal is maar liefst 10 procent van alle claims mogelijk frauduleus, stellen de verzekeraars in de klant. De meeste valse claims worden nog steeds niet ontdekt, maar verzekeraars nemen wel steeds zwaardere maatregelen om frauderende klanten te ontmaskeren. En wie fraudeert kan uit de verzekering worden gegooid, een hogere premie krijgen of een beperktere dekking. De Volkskrant gaat in het commentaar in op de Amerikaanse reactie op de terreurdreiging. En dan vooral op de vraag of die reactie proportioneel was of niet. Want een voorspelde terroristische aanslag bleef uit. Of is een dergelijke aanslag juist voorkomen? Zowel critici als verdedigers van het contraterrorismebeleid kunnen die discussie aanwenden voor hun gelijk, schrijft de Volkskrant. Het is moeilijk om hierin de waarheid te vinden. Volgens de krant kan dat pas als alle informatie bekend is. Dus ook de geheime rapporten waarin de gesprekken van Al-Qaeda staan uitgeschreven. En dan moeten die gesprekken ook nog juist worden geïnterpreteerd. Die informatie ligt nou eenmaal niet op straat. Geheimhouding hoort bij contraterrorisme, schrijft de Volkskrant. Uiteindelijk komt het erop neer of iemand bereid is de versie van de autoriteiten voor waar aan te nemen. En dat is allerminst bevredigend, al dus de krant. Ook aandacht in de kranten morgen voor de eerste schooldag na de vakantie. Ruim 200.000 kinderen gaan morgen in het zuiden van het land alweer voor het eerst naar school.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 En ook in de Telegraaf morgen een reportage over de nachtelijke uren in de sportschool. Na middernacht kan je namelijk in steeds meer sportscholen terecht. Dat is een trend die uit Amerika is komen overwaaien, zo staat in de krant. Een van de sporters zegt dat s'nachts wel meer mannen naar de sportschool komen... maar daardoor voelt zij zich niet onveilig. Het zijn geen duistere figuren, nee, het zijn hardwerkende mensen met wat afwijkende roosters. En tegen drie uur s'nachts komt er alsnog een nieuwe klant binnen... en zij vertelt dat ze een slaapstoornis heeft... Als ze te lang wakker ligt, gaat ze gewoon naar de sportschool. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. From here, TVN, destijds van het debuutalbum van deze Nederlandse zangeres 2005. Ja, woensdag dan beginnen dus die vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Dat zal zijn onder leiding van Amerika. Maar de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Westerwelle, die is daar nu om beide partijen te bezoeken. Hij zegt er vandaag dit over. Everyone in the international community, especially in Europe, knows their own responsibility to support... Direct talks. En deze besprekingen moeten ondersteund worden. Ik praat verder met Hanko Jurgens, medewerker van het Duitsland-instituut in Amsterdam. Welkom. Is het opvallend of is dit gewoon toeval, nog een paar dagen te gaan uh, en Duitsland gaat nog even langs? Nou, het is wel opvallend dat uh, Duitsland net op dit moment, uh, of Westerwelle natuurlijk, uh, Jeruzalem en Ramallah bezoekt. Uh, gisteren had, is Netanjahu geopereerd aan, aan zijn een hernia. hernia. Hè? En uh, morgen uh, verwelkomt hij Westerwelle en uh, uh, Peres uh, spreekt hij. Dus het is uh, nou, een uh, chique ontvangst, zou je kunnen zeggen. En, en een zeer korte hersteltijd voor uh, die man met de hernia. Dat ja. is toch best uh, zaterdag opereren, maandag weer aan het werk. Ja. Maar goed, het is natuurlijk belangrijk. We, wij kennen allemaal het verleden van Duitsland. Hoe stelt Duitsland zich op in deze strijd tussen die twee? Ja, heel diplomatiek, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk ook logisch. Maar dat doet elk land. Het valt op dat er ongelooflijk veel diplomatiek uh, verkeer is... naar het Midden-Oosten op dit moment. Uh, Westerwelle was er overigens in mei ook in Jeruzalem, Dus uh, hij is heel vaak. Uh, Israël is voor Duitsland een heel belangrijke partner. Uh, Merkel heeft uh, in 2008 uh, Israël bezocht... en de, in de Knesset een belangrijke reden gehouden... waarin ze echt gezegd heeft dat de, de veiligheid van Israël... is de staatsraison van Duitsland. En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met het verleden... Eh, wat in Duitsland eh, erg zwaar gevoeld wordt... en waar men ook een heel belangrijke verantwoordelijkheid voor voelt... En uh, met name de band met Israël uh, is dus uh, heel close en is, op is, heel veel terreinen. is Duitsland daarmee partijdig of staat het uh, nog wel boven de partij? Nou, hoe staan ze, ze tegenover de Palestijnen? Ja, ze zijn heel diplomatiek uh, daarin. Want het uh, nederzettingenbeleid zijn ze heel kritisch over, uh, om een voorbeeld te noemen. Eh... Uh, en de EU heeft net een maatregel... Of, of, of bespreekt nu of producten uit de bezette gebieden... nog wel het label made in Israël kunnen hebben. En daar staat Duitsland natuurlijk ook achter. Maar het interessante is dat ze... In de Palestijnse gebieden ook heel actief zijn. Dus ze hebben, er zijn heel veel stichtingen actief die daar uh, de democratie willen ondersteunen. Op, op heel veel verschillende manieren, bijvoorbeeld het bouwen van een bioscoop of uh, echt uh, de, de democratie van onderop steunen. De partijen, de wetenschappelijke bureaus van de SPD en de CDU hebben hun eigen stichtingen. Die zitten ook in Ramallah. Uh, uh, uh, natuurlijk zit het Goethe-instituut daar. Dus daar wordt heel actief uh, beleid gevoerd. Uh, en ook uh, de, wo wo worden de Palestijnse gebieden door Duitsland uh, financieel zwaar gesteund... Dus zij hebben daar een belangrijke uh, rol ook. En daar wordt ook naar geluisterd. En, en bij de eerder dit jaar, of nee, was volgens mij eind vorig jaar... bij de stemming bij de Verenigde Naties of, of om de status van de Palestijnen... om die een bepaalde status te geven... toen heeft Duitsland zich onthouden van stemming. Ja. En daar was Israël toen niet blij mee. Die vond nee, nee. dat weer eigenlijk partijdig of tegen Israël. Die hadden verwacht dat hun uh, goede vriend Duitsland uh, daar niet voor zou zijn. Uh, maar het blijkt dus dat Duitsland dus heel duidelijk... die relatie met Israël heel strak uh, en goed wil houden... dat ook steeds benadrukt, maar ook vaak uh, een kritische toon aanslaat. Ja, en, en, en haalt Israël dan het verleden erbij, voor zover u weet? krijgt uh, ze gelijk de kous op de kop als ze iets pro-Palestijns doen? Nou ja, het ligt wel gevoelig natuurlijk uh, in, in Israël, maar meer bij de bevolking. Want de regering weet heel goed dat er op wetenschappelijk gebied... op cultureel gebied en op economisch gebied... Uh, uh, heel veel uitwisseling is. En dat het een heel belangrijk, uh, Duitsland de belangrijkste handelspartner van Israël is in Europa. Dus zij dus ja, moeten ze ook weer voorzichtig met Duitsland ja, zijn. Ja, dat, nou ja, voorzichtig. Het is gewoon een hele goede relatie. Om een voorbeeld te geven, sinds 2008 is er ieder jaar een regeringsconferentie. Uh, een, een, dus een duits israëlische uh, regeringsconferentie. Die hebben wij nu ook voor het eerst gehad in Kleef dit jaar... Maar uh, Israël had het dus al... Die hebben wij met Duitsland gehad, ja, hè, voor het ja, eerst. Ja, ja, voor het eerst, nu dit jaar. Maar de, de Israël had dat al vier jaar. Uh, Merkel is vijf keer in Israël geweest. Uh, dus, uh, en, Hoe vaak uh, is hij hier geweest? Nou, ik, niet, ik, volgens mij niet vijf. Niet ik heb het niet geteld. Nee, nee, maar nee. Ik, nee, uh, nee. Uh, Inderdaad is er vrij weinig hier geweest. Uh, Gauk, de, uh, Israëlse, of de Duitse president, uh, is uh, dit jaar in Israël geweest. Dus die contacten zijn heel nauw. En kan Duitsland uh, een verschil maken in die onderhandelingen? Ja, ja dat omdat kan Duitsland je je bijna veel... niet voorstellen, omdat het iedere keer weer vast zit. Maar... Uh, jawel, maar Duitsland uh, heeft een beetje... Ja, in de internationale betrekkingen heet dat de positie van een honest broker. Dus een neutrale bemiddelaar. Uh, Duitsland, en dat geldt dan meer voor het hele Midden-Oosten. Duitsland heeft bijvoorbeeld hele goede contacten met Saoedi-Arabië. Uh, daar wordt heel veel defensiemateriaal aangeleverd. Ook aan Israël trouwens. Uh, en, maar Duitsland heeft niet dat uh, koloniale verleden... wat bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland wel hebben. of de Nee, maar nadrukkelijke... wel een heel ander verleden waarvan je ook kan ja, denken... Ja, maar dat, dat, dat speelt natuurlijk vooral in Europa. Maar in, in het Midden-Oosten... Uh, spelen die, dat koloniale verleden van Frankrijk en Groot-Brittannië... speelt natuurlijk een heel belangrijke rol. En uh, Amerika is natuurlijk sowieso een, een belangrijke partij. Dus Duitsland is vaak als neutrale bemiddelaar aanwezig... bijvoorbeeld in het conflict in Iran... om uh, de vraag of daar een kernwapen ontwikkeld wordt. Daar speelt Duitsland ook een heel belangrijke rol. En hebben ze ook wel echt successen? Uh, ja, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk af te meten, want uh, de, dit zijn langlopende diplomatieke processen. Maar ik denk dat je dat niet moet uh, onderschatten, omdat de status van Duitsland als handelsnatie, uh, ook als natie die heel erg veel belang op mensenrechten en internationale samenwerking legt, uh, ook in het Midden-Oosten vrij groot is. Dus eigenlijk koopman en dominee. Daar... Ja, vergelijkbaar. Dat is interessant, ja. Goed, wij uh, woensdag, dan zijn die uh, onderhandelingen die gaan wij deze week uh, volgen. Hanke Jurgens, dank van het Duitsland Instituut in Amsterdam. Dank. Het is geen accident. Het is een crisis van een systeem. Dan kwamen we naar de schuldencrisis der de staat. En we het over de vormen om de crisis te We zullen moeten knokken om samen sterker uit de crisis te komen. Die Eurozone-crisis: het oplossen daarvan... dat wisten we, dat vraagt tijd. En we hoorden Merkel hier ook al even. Um, crisis, het is natuurlijk al een paar jaar uh, crisis... ongeveer in de hele wereld. Toch zijn er nog altijd nieuwe innovaties en in bedrijfstakken... die zich goed blijven ontwikkelen. Deze zomer hebben we daarom onze correspondenten gevraagd... in hun land op zoek te gaan naar een economisch succesverhaal. Vanavond... Koert Lindeijer, hij ging in Nairobi langs bij de iHub. Dat is een innovatie- en technologisch centrum... gevestigd in een soort Silicon Valley van Kenia. Een glazen gebouw, alles is hier heel uh, transparant. De televisie staat uh, natuurlijk aan. Om de mind een uh, beetje te relaxen wordt er uh, voetbal gespeeld. En verder zit eigenlijk iedereen hier... ...helemaal geabsorbeerd in zijn, uh, zijn scherm van zijn computer. Iedereen is weggetrokken in zijn computerscherm. Er zitten hier toch zeker 40, 50 mensen, moderne mensen. Ik ga nu iemand proberen aan te spreken. Hi, how are you? Uh, fine, thank you. What, what are you working on? What's your name uh, first? Uh, my name is uh, Sankey Kenga. What are you working on? Uh, so it's a project called Absort Africa. Sange Kenge werkt aan de opzet van een programma op de televisie waarin acht teams van bedrijven gaan duelleren welk bedrijf het beste is om in te investeren. To compete, uh, to form like the best company that uh, investors can put their money in. Het digitale tijdperk heeft mijn leven grondig veranderd. It changed my life in a very big way. I think if 20 years ago I would be somewhere in my village in Masailand, that is in Arak, looking after cows. Als het twintig jaar geleden was geweest, had ik nu ergens in mijn Massai-dorp gewoond. Ik was een herdersjonger geweest. Of misschien had ik een leeuw proberen te doden. In het digitale tijdperk hebben wij jongeren nu een platform om ons te ontwikkelen. platform. Aan de koffiebar in iHub tref ik de directeur... Kenia wordt een beetje het centrum van de digitale revolutie in Afrika. Denkt u dat Kenia en Afrika fases als de industriële revolutie en de computer kunnen overstaan? The thing that's interesting is that it has already actually happened. The first digital screen that most Africans will see is their mobile phone En then possibly the tablet. Dat is al gebeurd. Het eerste schermpje wat een opgroeiende Afrikaan zal zien is de mobiele telefoon. En daarna de tablet. The mobile in Kenia is famous obviously for that story. De mobiele telefoon in Kenia is beroemd vanwege M-PESA. Kenia was het eerste land waar dit systeem werd ingevoerd. Een systeem waardoor je met je mobiele telefoon geld kan overmaken. It has changed how people use money, how people. Het hele geldverkeer in Kenia is daardoor veranderd. We zijn nu bij iHub veel verder gegaan dan alleen het ontwikkelen van apps. Voor onderwijs bijvoorbeeld maken we nu programma's. Sinds we hebben de industriële tijd, which is what helped most of Europe. Get people and employed. Omdat we de industriële revolutie in Afrika dankzij het digitale tijdperk kunnen overslaan, hebben we een manier nodig om de bevolking snel digitaal op te leiden en onze banen te geven. En daarom zijn er plannen voor een digitale stad, net iets buiten de hoofdstad Nairobi, Konza City, geheten. So, guess what? The next thing you need is a city where those people can actually work constructively. En op lange termijn projecten, niet just kleine apps. Wat is the naam of it in Kenya? Het wordt genoemd KONZA-City. We moeten wachten waiting iemand anders om dingen voor ons te doen. En we start doing zelf ourselves. En dat is eigenlijk wat dit allemaal is. Het digitale tijdperk geeft Afrika zelfvertrouwen. Doet Afrika voor het eerst op gelijke voet staan met andere continenten. Het afhankelijkheidssyndroom in Afrika moet sterven. Het moet sterven. Kort maakte dit verslag. Ik praat uh, verder met Anna Hojnatska. Zij is de oprichter van de 1%-club. Dat is een organisatie die wereldwijd projecten ondersteunt... met als doel de levensomstandigheden op een uh, moderne en duurzame manier te verbeteren. Zeg ik dat zo goed? Ja, helemaal goed. Welkom, goedenavond. En jij doet dat ook in Nairobi, hè? Dat, dat Conza city waar ze het net over hadden, ken jij dat? Uh, ja, dat ken ik zeker. Uh, als 1%-club zijn we altijd bezig om uh, de meest... Uh, ja, ...veel belovende ideeën uh, zoveel mogelijk te helpen. En uh, tijdens ons verblijf in Nairobi kwamen we heel veel uh, jonge mensen tegen... ...die echt aan de slag wilden met, uh, met internet, met uh, softwareontwikkeling. Uh, we noemen ze cheetahs, lokale cheetahs. En, uh, in tegenstelling tot de hippo's, die, uh, zeg maar de oudere Afrikanen die alleen maar klagen... ...over hun omstandigheden, willen de cheetahs alleen maar rennen. En uh, als je in Nairobi leeft, dan heb je echt geluk... Uh, want het uh, land is gewoon veel verder dan de omliggende landen. Uh, en waar, waar komt dat door? Uh, verschillende dingen. Uh, sowieso de opkomst van M-Pesa. Uh, Kenia was inderdaad een van, een van de, ja, het eerste land wat het zo groot is doorgedrongen. Iedereen betaalt gewoon met hun mobiele telefoon. Niemand heeft een bankrekening, maar iedereen heeft een mobiele telefoon. Want M-Pesa is... Uh, betalen met je mobiele telefoon. Ja. Je krijgt ontvangt een code, je kan een kiosk toegaan... en je kan het gewoon eigenlijk meteen laten uitbetalen. En uh, 80% van de Kenianen heeft toegang tot de mobiele telefoon. Waardoor iedereen in een, uh, ja, opeens toegang had tot een bankrekening. Dus dat was al revolutionair. Uh, de middenklasse groeit enorm. Uh, eigenlijk over het hele continent. Ze zeggen uh, dat het aantal Kenianen of uh, eigenlijk Afrikanen die uh, 3000 dollar of meer per jaar heeft, nu op 60 miljoen zit. En ze verwachten binnen twee jaar dat het naar 100 miljoen gaat. Dus het, de honger naar producten, de honger naar dingen, dat is zo groot. De afzetmarkt wordt steeds groter. Precies, en er is nog niet zoveel. Dus... Uh, het is nu opeens, slaat het ergens op, om een app te maken uh, met betrekking tot leuke restaurants en uh, leuke dingen die je kan doen. Omdat dat Omdat niet. Als het willen weten, die hebben geld om naar een restaurant te Precies. gaan en, en die om hebben app te telefoon gebruiken. en die hebben internet. Dus dat soort toepassingen, dat, dat is niet het eerste waar je aan denkt als je aan Afrika denkt, maar uh, daar is er nu vraag naar. En dan denk ik ook wel gelijk aan het onderwijs, wat daar misschien onder ligt. Is, is dat dan beter daar dan in andere landen? Uh, nou ja, de, de, uh, uh, het onderwijs in Kenia is sowieso beter dan omliggende landen. Uh, maar je ziet ook dat de opkomst van internet uh, ook heel veel mensen in staat heeft gesteld om uh, zich heel erg te ontwikkelen. Waarbij ze bepaalde dingen kunnen overslaan. Dus we hebben echt een, een Lab, zeg maar. Dat, is, uh, dat ligt naast de iHub. Wat net in het, uh, ja, want de NILab, dat u bent medeoprichter oprichter daarvan, ja, hè? Samen met Sam Kichuru, de, de, de lokale CEO. En Bart Lacroix, die ook mede oprichter is van de 1% Club. Hebben we hebben Nailab opgericht en dat was precies de plek voor die cheetahs. Uh, we kwamen ze tegen en ze zeiden van, we willen gewoon internet. En we willen gewoon coaching. En we willen gewoon toegang tot de markt. En die plek hebben we gecreëerd. En daar zie je initiatieven ontstaan. Dus bijvoorbeeld als de Sema Time. Dat is een van de succesvolleren. Uh, en dat is een, een, een, een, een uh, service eigenlijk waarbij leraren, de ouders van hun leerlingen, de cijfers kunnen door sms'en. Dus de ouders zijn eigenlijk uh, real-time op de hoogte van de wat resultaten. Wat hier eigenlijk ook steeds meer een opkomst ja, is, toch? Ja, in Nederland, of, uh, iedereen dat je via is. internet kan, uh, <laughs> ja. kan kijken wat de, wat de resultaten ja. van je kinderen en, zijn. En daar is nog met, met, met sms, omdat op platteland niet iedereen nog internet heeft. En ook uh, Do My Works, waarbij, waarmee mensen een veel betere match kunnen maken... tussen hun opleiding en de banen die er zijn. Want het is ook nog niet zo heel makkelijk te vinden. Er wordt heel veel werk uh, aangeboden. Er zijn heel veel opgeleide mensen. Maar hoe breng je die twee bij elkaar? Uh, en daarbij worden ook bijvoorbeeld sociale netwerken ingezet. waardoor je ook uh, iets van een feeling krijgt met, met, met de potentiële medewerker of die echt zo goed is als dat hij zelf schrijft dat die is. En, en hoe ziet dat, dat Nile er dan fysiek uit? Is dat één grote ja. ruimte met, met ja. cheetahs, met hongerige jongeren die dingen ontwikkelen? hoe, ja, hoe ziet het ja, eruit? Eigenlijk, uh, ja, omdat het de buurman is van de IHUB, is het gebouw ook net zo licht en net zo ruim, uh, of eigenlijk de ruimte uh, als de IHUB. Uh, het verschil is dat wij daar echt uh, mensen, dus drie of vier per bedrijf hebben, die hun bedrijf aan het bouwen zijn. Dus die zijn, uh, zijn iets minder aan tafelvoetbal. <laughs> ze zijn gewoon keihard aan het werk. En ze krijgen zes maanden om, om hun slag te slaan. En wij brengen ze in die zes maanden in contact met uh, ervaren zakenmensen. Met potentiële investeerders. Uh, mensen die hun coachen, die hun begeleiden. En uh, ja, het is echt een hele, hele mooie plek. En, uh, de energie spat er echt vanaf. En is dat met... een verschil met, met Europa? Of, of, of zie je het ook hier wel onder de jongeren? Ja, wat ik zelf zie, uh, want 1% Club is ook zo'n nieuw initiatief... wat de markt op is gegaan en er is ook heel enthousiast op gereageerd. En tegelijkertijd zie je in Nederland wel een soort verzadigingen. Je hebt voor alles al drie apps en je, alles is er al. En, en uh, je hoeft hier niet met de nieuwe methode voor het betalingsverkeer aan te komen... want er zijn al 27 die het hartstikke goed doen. En, en daar, als je, je voelt gewoon als je echt het uh, goede idee hebt... en je bent er uh, snel genoeg bij... Dat je het gewoon echt gaat maken. En, en dat, dat afhankelijkheidssyndroom noemde Kurt Lindrijd volgens mij. In gesprek met de Keniaan bij de IHUB. Is dat iets waar de jongeren van af willen? Van laat het ons zelf doen in plaats van dat het aan ons wordt gegeven ja, of dat niet? Is, uh, dat is enorm voelbaar. En, en gelukkig zie je het ook gebeuren. Uh, want volgens mij was dit jaar het eerste jaar dat het aantal investeringen in, uh, in Oost-Afrika gelijk stond, Of zelfs hoger was dan, het, uh, dan de buitenlandse hulp die erin gestopt werd. Dat is natuurlijk heel erg veelbelovend. En uh, ja, dat voel je gewoon. Ja, Dat voel je uh, in, in, in Kenia. Is er een land dat Kenia op de hielen zit, wat dat betreft? Nou, Nigeria doet het ook heel erg goed. Uh, ze verwachten dat het uh, binnen een paar jaar... het derde land van de wereld wordt qua internetgebruikers. En de, daar is de economie ook echt booming. Dus... Uh, nou, het is mooi om een keer te horen, want je ja. associeert uh, Kenia er niet direct mee. Dus uh, nee. dank voor dit verhaal, Anna, Anna Hojnatschka. Graag gedaan. Oh, the shark babe has such teeth tears. And he shows them Early white. Just a night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 never a trace of breath On the sidewalk Oh, Sunday morning, don't you know Lies of body Just oozing light Can someone sneaking around the corner Could that be our boy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 harder cash, and now that kid spends, he spends just like a, like a sailor. Naïf. Morgen beginnen in Leiden, Utrecht en Groningen de introductieweken voor nieuwe studenten. Waarom kozen zij voor die universiteit en welke rol spelen de jaarlijkse lijsten met beste universiteiten daarin? Spelen die een rol? Twee gasten: Pieter-Gerrit Kroeger, hoofdredacteur van Science Guide, dat is een site over uh, hoger onderwijs, en Jorien Jansen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. Welkom beiden. Meneer Kroeger, hoeveel rankings, ranglijsten... Uh, met beste universiteiten ter wereld bestaan er eigenlijk? Heeft u ze wel eens geteld? Nou, als je nog de rest van de week wat wil doen... dan kun je beter dat niet doen, dat tellen. Want er zijn er heel veel. En dat is ook heel goed. Uh, ten eerste is het heel goed dat er vanuit verschillende landen... op verschillende manieren wordt gekeken. En er zijn natuurlijk ook heel verschillend geaarde uh, rankings en lijsten. Bijvoorbeeld van universiteiten met een bepaald profiel medische universiteiten, maar bijvoorbeeld ook universiteiten... met bepaalde soorten onderzoek wordt gekeken Welk van die universiteiten op welk onderzoeksterrein... zijn bijvoorbeeld heel erg goed. En natuurlijk heel bekend jaarlijks ook de business schools... de MBA schools, waar kun je als ondernemer je beste MBA halen. Er is dus heel veel en die variëteit bij elkaar leveren ze ook heel veel informatie. Ja, en, en eentje die vaak wordt genoemd, ook door de politiek... die belangrijk is voor Kamerleden en, en voor de minister... is de Shanghai-ranking. Luidt de algemene stelling dat die heel belangrijk is. Wa waarom is die zo belangrijk? Nou, die is zo belangrijk omdat die... die is. Ik zou bijna zeggen, heeft, heeft u een uur? Die is, die is ooit begonnen in het diepste geheim. Dat was een opdracht van de Chinese regering. Die hebben de, de Jiao Tong Universiteit in Shanghai gevraagd. Maak eens een lijst van de beste universiteiten in de wereld. En hoe wij er dan ook zeg maar 10, 20 van dat soort universiteiten in China zouden kunnen krijgen. Die lijst, dat voorbereidingswerk, is uitgelekt. En toen heeft men het maar publiek gemaakt. Vanaf dat moment... Dat was natuurlijk voor westerse universiteiten ongelooflijk informatief... hoe men in China nou keek naar de kwaliteit hier in het Westen. En is eigen... dat op eenzelfde manier als wij dat doen? Nee, het interessante was dat er dus ook dus een discussie ontstond tussen... zeg maar rankingsdeskundigen hier in het Westen, in Amerika, in Europa... Uh, en die in China. Dus de Shanghai-ranking is ook zo belangrijk geworden... omdat de Chinezen als het ware de input vanuit het Westen ook hebben gebruikt... om die ranking te verbeteren en een soort dialoog ontstond tussen de China... En natuurlijk, zeg maar, anderen ook in Azië. En het Westen in de zin van, wat is nou, zoals de Chinezen noemen... een world-class university? En als je dan kijkt naar, naar Nederland, ik geloof Harvard staat op één daar... Ja. Uh, vanuit Nederland Utrecht de beste. Ja. Dat gaat dan over de universiteit als geheel. Hoe weet je dan of chirurgie, sterrenkunde, wat je ook wil gaan doen... of dat daar goed is? Dat weet je dus niet, want de Shanghai-ranking... kijkt echt naar het totaal van de universiteit. Overigens, elk jaar wordt die natuurlijk weer verfijnd. Dus ze zijn nu ook bezig bijvoorbeeld een soort alfa en beta... gamma en medisch onderscheid te maken. Maar bijvoorbeeld de CHE-ranking die in Duitsland wordt gemaakt... die is... Heel erg goed, doordat hij juist naar die verschillende kennisdomeinen kijkt. Jorien, jij, ziet, uh, jij bent uh, op Utrecht geweest. Hè? Daar ben je nu klaar volgens mij met ja, jouw deel van je opleiding. Ja, ik heb daar een bachelor gedaan. Ja. Ja, nou, jij, jij zat dus op uh, nummer 53 van de Shanghai-ranking. Heb jij uh, van tevoren even gekeken naar al die lijstjes... voordat je je keuze voor Utrecht maakte? Ik wist wel dat Utrecht wel goed bekend stond als universiteit... maar niet precies op wat voor plek en in welke lijst. Daar heb ik eigenlijk niet zo naar gekeken. Nee, en wat, wat, wat denk jij, is het van belang voor studenten nu... om te kijken uh, naar al die lijsten? Nou, We zijn op dit moment bezig met een onderzoek onder studenten... om te kijken waarom zij nou eigenlijk een keuze maken... voor een bepaalde studie in een bepaalde stad. En je ziet wel dat de kwaliteit van een opleiding... vinden ze heel belangrijk. Maar het wordt bijna nooit als enige uh, argument ge genomen eigenlijk. Wat ook heel belangrijk is voor studenten is bijvoorbeeld de sfeer van een stad of uh, de, de faciliteiten een van de vinden? instelling... Misschien? inderdaad, kennen ze al mensen in die stad? Dat speelt eigenlijk ook heel veel mee. Dus echt, die rankings is niet het enige waar ze een keus baseren. En wat bepaalde bij jou jouw keus? Ja, ik heb ook wel erg gekeken naar de stad en de universiteit. En, en dan dus wel gehoord wat er goed is? Maar bedoel, als je zegt, ik heb gekeken naar de universiteit... waar keek je dan naar? Ja, ik wil natuurlijk ook, zoals net ook zeiden van die rankings, dat gaat echt over universiteit breed. En terwijl je ook wel weet van de opleiding of die bij je past. En dat kan weer heel erg verschillend zijn. Dat een bepaalde opleiding heel erg praktijkgericht is, bijvoorbeeld, en een andere universiteit niet. Ja, en profileert Utrecht zich ook echt uh, momenteel met, met die goede ranking? Nou, je ziet wel dat uh, eigenlijk alle universiteiten heel erg promoten als ze op een ranking hoog scoren. Bij voorlichtingsactiviteiten wordt het eigenlijk altijd wel genoemd. We hadden vandaag de website van Maastricht Universiteit bekeken. En dan zie je ook een hele pagina staan met alle rankings waarop ze goed scoren. Dus ze proberen zich daar wel erg mee te profileren. Ja, ja want Maastricht, meneer Kroeger, komt uh, ook weer. Ik ben even vergeten welk lijstje, maar staat ook ergens hoog, hè? Ja, met de CHE-ranking. De oh, dat is die Duitse. In, in, ja, die Duitse ranking, daar doet Maastricht eigenlijk als eerste Nederlandse universiteit. Zijn ze daar een aantal jaren geleden. Hebben ze, wij hebben zoveel ook Duitse studenten. Ze hebben natuurlijk een sterk Europese oriëntatie, natuurlijk ook vanuit Limburg. Die hebben gewoon gezegd, wij willen gewoon meedoen. Waarom Heidelberg wel en Maastricht niet? Nou, daar werd in het begin even een beetje om gelachen in Nederland. Binnen twee jaar deed bijna elke andere universiteit in Nederland mee. Ook omdat die CHE-ranking zo goed bekend stond. En zulke rijke informatie gaf. En interessant was dat dus vanuit die Duitse uh, uh, analyse... Maastricht meteen heel hoog scoorde. Ook vergeleken bij zeg maar, beroemde en klassieke Duitse universiteiten. En de universiteit Maastricht heeft daar echt... Nou, ja, ik zou maar zeggen, plezier van gehad. In de zin dat dus vaak ambitieuze Duitse studenten zeggen... nou, ik ga wel naar Maastricht. Ja, en, en, en dan heb je ook Eindhoven. Doet het weer goed op een andere lijst? Ja, Eindhoven... dat is een zeer... toch gek van als student waar je op moet letten? Nee, want een student is over het algemeen buitengewoon slim... want anders was het geen student. Dus die weet ook van... kijk, als jij zegt, ik wil bijvoorbeeld een toponderzoeker worden... in een bepaald technologisch gebied... dan ga je niet naar een algemene ranking kijken... Maar dan zeg je bijvoorbeeld, oh leuk dat bijvoorbeeld... nou, ik noem eens dat de universiteit hè, van Eindhoven of Delft zo goed scoort. Hoe is het in mijn vakgebied? Als er dan op die vakgebieden dat soort internationale rankings zijn... dan ben je er als student heel blij mee. Want dan kan je zeggen, kijk, als het nog gaat... ik noem eens wat om ruimtevaarttechnologie. Ik ga dus naar Delft. En Leiden, Leiden heeft weer een eigen ranking, volgens mij. En dan en komt Leiden Univer daar als beste uit. Ja, Leid, de Leids Universiteit uh, heeft een, uh, al heel lang een, uh, uh, een instituut... dat zich bezighoudt met het tellen... Van citaten, zoals dat heet. Uh, van, in, van, van, van onderzoekers. Dus welke professor wordt het meest geciteerd. He, door de top van zijn collega's wereldwijd? Dat is een heel beroemd leidssysteem. Daar heeft men een ranking aan verbonden. in de zin van wat zegt dat dan over het totaal van de universiteiten. Uh, en daaruit zie je dus dat Nederland. als het gaat om uh, zeg maar de productiviteit. Uh, van, de, van zijn wetenschappers. Nederland op plaats drie of plaats vier van de wereld staat. En dan zie je dus. De, Verbinding ook, als je kijkt naar de ranking van de Nederlandse universiteiten... bijvoorbeeld bij Shanghai, dat alle Nederlandse universiteiten... dus bij de bovenste 200 staan. Er is geen enkel ander land in de wereld... dat wat, waar wat alle universiteiten zo hoog staan. Dus in dat opzicht, als studenten zeggen, ik kijk naar de rankings... dan zeg ik, voor Nederlandse universiteiten... in zekere zin hoeft het niet, ze zijn namelijk allemaal zeer goed... Vervolgens is het dus interessant om bij rankings van die vakgebieden te kijken... waar jij als student in het bijzonder geïnteresseerd bent... en die twee dingen naast elkaar te leggen. Ja, Jorien, um, uh, Robert Dijkgraaf noemde een paar jaar geleden over die ranglijsten... zei hij van uh, kies je favoriete hitparade. Het ligt maar net aan de criteria wie je ondervraagt wat je belangrijk vindt. Je kan het zo maken dat je bovenaan komt te staan. Ja, het is inderdaad, omdat er zo ontzettend veel verschillende rankings zijn... is het eigenlijk heel verwarrend voor studenten. Of scholieren eigenlijk, want op het moment dat je studie kiest... ben je nog een scholier, je bent heel jong... en je weet misschien wel niet wat die rankings bet precies betekenen. En kijk, een Shanghai-ranking die we net noemden... of een leiden ranking die zijn over het algemeen heel betrouwbaar. Maar er zijn bijvoorbeeld ook commerciële rankings... die uh, hun data verkopen aan universiteiten... van. Universiteit die net een paar plekken hoger staat, zodat ze daar inzicht in hebben, daar precies op kunnen inspelen, zodat ze weer hoger scoren. En dan kun je afvragen hoe betrouwbaar is die gegeven, zijn de gegevens eigenlijk die daaruit naar voren komen? Ja, en wat, wat denk jij als die rankings er nou niet zouden zijn? Wat zouden we dan missen in Nederland? Ik denk dat het voor um, juist voor buitenlandstudenten dat het dat wel belangrijk is. Kijk, in Nederland kun je zeggen, ik vind een bepaalde stad interessant, je kent verhalen van mensen die er al studeren. Maar als het gaat om buitenlandstudenten, daar is het veel minder bekend voor. En die kijken wel meer naar zo'n ranking toe. Dus als het voor internationaal talent kan het wel heel belangrijk zijn. Ja, ja, het, wat feit denkt u, meneer ja, het feit dat Nederland uit die rankings, dus ook niet alleen individuele universiteiten, maar eigenlijk het totale bestel van onze universiteiten dus wereldwijd zo hoog gescoord, dus ook echt gerespecteerd wordt... is voor Nederland een enorme asset. Nou, als je dan naar onze hogescholen kijkt... de conservatoria, dus de kunstopleidingen in Nederland... bijvoorbeeld ook de hotelscholen, de, to de toerismehogescholen in Breda... zijn allemaal in hun vakgebied, behoor die tot de wereldtop... We hoeven ons bepaald niet te schamen. Oké, okay. nou, een hoop rankings. We doen het goed, dat hou ik eraan over. En als student, goed grasduinen En misschien wel op uw uh, site ook kijken. Altijd Pieter, op zijn site kijken. Kroeger dank, en uh, Jorien Jansen ook dank. Nova Star, Never Back Down. Vandaag uh, opnieuw een aflevering in onze serie over het leven na de politiek. Hoe is het voor ex-politici om Den Haag achter zich te laten... en weer terug te keren naar uh, wat je dan noemt het gewone leven? Kathleen Ferrier was ruim tien jaar lid uh, van de Tweede Kamer voor het CDA. Ze zwaaide vorig jaar af. Welkom. Dank je wel. Al een jaar niet meer in het parlement. Hoe lang duurde het voordat het uit uw lijf was? Nou, het grappige is, uh, je mist bepaalde dingen mis je... He, je mist contacten met bepaalde mensen. Je mist. Uh, ik was, was bijvoorbeeld lid van de parlementaire assemblee van de OVSE. Uh, hele leuke internationale bijeenkomsten. Je internationale netwerk. Je, de gesprekken die je voert. Dat soort dingen mis je ook. He, het, het diepgaand bezig zijn met portefeuilles. Zoals onderwijs. Ontwikkelingssamenwerking, wat ik heb gedaan. Maar het grappige is dat eigenlijk. Uh, toen ik die deur achter me dicht trok was het ook klaar. En dat komt natuurlijk ook omdat het van mij echt mijn eigen beslissing was. Toen het kabinet viel op 21 april vorig jaar... en er besloten werd om nieuwe verkiezingen uit te schrijven in september... heb ik natuurlijk heel goed nagedacht. He, want toen ik in 2010 tegen mijn partij zei... ik wil graag nog een periode doorgaan, was dat voor vier jaar. Er waren maar twee jaar van om. Op zich had ik ook nog best door willen gaan. Maar toen ik die overweging maakte, toen dacht ik van ja, tien jaar is ook genoeg. En ik heb natuurlijk als woordvoerder uh, internationale zaken ook gezien... hoeveel ellende er in de wereld kan zijn ja. door politici die denken dat ze onmisbaar zijn. Ja. En ik vind, je moet dus als politicus, je bent niet onmisbaar ruimte maken voor anderen. En u had uh, natuurlijk ook wel een, een pittige laatste twee jaar. Hè? U, u was kritisch, dat werd niet uh, door iedereen in dank afgenomen. Nee. Um, hey, hoort u dan nog wel eens iets van mensen uit de kamer... of is het deur dicht en dan is het ook echt uh, gelijk uit de functie... dus ook uit het zicht? Nou, het, ik was kritisch, maar het, uh, uh, het was niet zo dat ik vermoeid was... of gedesillusioneerd. Nee, ik had op zich nog best wel door willen gaan, hoor. Um, en met bepaalde mensen heb ik nog contact. Uh, lang niet met iedereen, maar met bepaalde mensen heb ik nog steeds contact. En hoe bent u daarna uw dagen gaan vullen? Maar ja, dat was heel wonderlijk, thuis. Want, ja, want ik had echt gedacht van daar gaat iets komen. Een enorm zwart gat. Want je bent toch tien jaar heel intensief ja. met het werk bezig. Um, ik bracht daar veel meer uur door dan in dan mijn thuis, eigen huis. Ja, dan thuis. En het gaat 24 uur uh, per dag door, zeven dagen in de week. En ineens valt dat weg. Um, maar ik heb dat zwarte gat helemaal niet gehad. Omdat ik het geluk heb gehad... dat ik meteen voor allerlei interessante dingen werd uitgenodigd. Ik ben in Marokko geweest, waar ik uh, gevraagd was om te praten... op een conferentie over migratie. Ik ben uh, op uitnodiging van de Nederlandse ambassade in Zimbabwe geweest... op een conferentie over geweld tegen vrouwen. Uh, ik ben in Beijing geweest op uitnodiging van de VU... op een conferentie over de rol van religie. Dus ik had meteen... Allerlei ontzettend interessante dingen, dingen. omhanden. En ik had heel veel omhanden. En wat voor mij natuurlijk belangrijk is, kijk, um, ik ben de politiek ingegaan om mijn idealen te verwezenlijken, uh, niet om carrière te maken. En met het, uh, je gaat door, je wil doorgaan. Je hebt ook haast eigenlijk om je idealen te verwezenlijken. En uh, nou, die kans heb ik eigenlijk meteen gekregen op allerlei plekken. Ik ben lid geworden van de IERG. Dat is een onafhankelijke groep van experts. Uh, het, het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken... belde mij in augustus en vroeg of ze mij voor mochten dragen... omdat er een nieuw lid uit Europa moest komen... omdat iemand uh, uit België uit die commissie hmm. moest stappen. En in die commissie houden we ons bezig... met gezondheidszorg van vrouwen en kinderen wereldwijd. Omdat die ontwikkelingen achterbleven... zijn wij nu een onafhankelijke commissie van acht experts... Onze voorzitter is de chief editor van The Lancet. En, en maar met... maar dat, dat bent u nu net gaan doen. Terwijl, want, want daar, dat wil ik ook aansnijden. U, u gaat woensdag emigreren. ik ja, peert voor... hem naar Hongkong. Ik <laughs> peer hem naar Hongkong. Maar voor dat internationale werk maakt het niet dat uit waar je woont. Dat kan ook vanuit daar. Mijn andere collega's wonen op allerlei plekken in de wereld. En uh, we hebben veel contact via mail, teleconferenties. En inderdaad, aanstaande woensdag verhuis ik in principe voor vier jaar naar Hongkong. En, en u volgt uw man, uh, want ja. het werd nu tijd... dat hij iets aan zijn carrière kon gaan doen. Zo uh, uh, so is het niet helemaal gegaan, zo van nu ben ik aan de beurt. Nee, het mooie was dat uh, toen ik bekend had gemaakt... dat ik niet opnieuw verkiesbaar wilde zijn... hij een advertentie zag dat men in Hongkong... op het Luther's Theologisch Seminarie daar... een gepromoveerd theoloog zocht. En hij is gepromoveerd op een prachtig proefschrift... over de Braziliaanse theoloog Ruben Alvies. Dus uh, ik zei tegen hem, je bent aan jezelf verplicht om te solliciteren. Hij is dol op uh, doseren, lesgeven. En hij heeft gesolliciteerd en hij kwam ronde na ronde verder. En uiteindelijk is de keus op hem gevallen. En hij gaat dus in dienst van de PKN, de protestantse kerk Nederland... Uh, wordt hij docent daar aan het theologisch seminarie? En ik ga maar wat graag met hem mee. Want het is natuurlijk super interessant om juist nu vier jaar in Hongkong te kunnen wonen. Een stad waar zoveel gebeurt, die zo internationaal is. En, um... Maar nu gaat er niet achter de Chinese geranium zitten, begreep ik al. Nee, nee, nee, dat heb ik meteen gezegd. Dat ben ik bepaald niet van plan. Um, ik heb allerlei contacten gelegd uh, op zoek naar interessante werkmogelijkheden. Ik heb contact gelegd met het bedrijfsleven. Ik heb al een aantal afspraken staan. Ik heb contact gelegd met mensen die zich bezighouden met, met duurzaamheid. Ik heb contact gelegd met de CDU de Duitse christendemocraten, oh? die, ja, die hebben een bureau in Beijing... en een bureau in Shanghai, en die hebben regelmatig bijeenkomsten in Hongkong. Omdat natuurlijk die opkomst van China ons als Europa, als wereld... ook plaatst voor allerlei vragen van hoe gaan we daarmee om... Um, dus u gaat, u gaat gewoon volle kracht vooruit vanuit Hongkong, als ja. ik het zo hoor. Ja, en wat mij ook heel erg leuk lijkt... is om als je daar gewoon als burger rondloopt en ziet wat er gebeurt... om daarover te schrijven en te rapporteren... en mensen daarvan op de hoogte te houden. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, geweldig om ook die hele nieuwe taal u en die hele u, u, nieuwe wereld te ontdekken. Ja, want u leert ook al Chinees, begrijp ik. Dit is ook een uh, halve uh, sollicitatie om af en toe bij ons te berichten... als er iets oh, vanuit uh, nou, gebeurt. Daar, uh, van. daar solliciteer gaar ik niet, bereid. Niet, niet. Daar ben ik gaar naartoe bereid. He. Inderdaad, ik heb mooi. drie weken intensief Chinees gehad. Nou, mooi. Uh, een goede reis woensdag en een mooi verblijf daar in Hongkong. Een nieuwe, nieuwe toekomst, Kathleen Ferrier. Hartelijk, Hartelijk dank. dank. Het is vijf voor twaalf. Gisteren bespraken wij in het oog de vakantiebestemming... van de Amerikaanse presidentsfamilie, de Obama's. Iedere jaar vaste prik, net als hun voorgangers... de Clintons en de Kennedys, het eiland Martha's Vineyard. Frank Renoud, correspondent te Parijs, goedenavond. Goedenavond. Ja, in Frankrijk is het niet altijd hetzelfde. Uh, uh, morgen vertrekt de president op vakantie, hè, Hollande... op een zeer korte vakantie. Um, hij blijft heel dichtbij. Ja, president Hollande, de socialist, gaat uh, maar liefst één week op vakantie, en dat is dan ook nog onder dwang van zijn vrouw... want zelf wilde hij eigenlijk helemaal niet weg. Ach. En dan gaat hij ook nog naar Versailles. Een half uurtje rijden van Parijs, van zijn presidentieel paleis. Meer dan dat zit er niet in vorm dit jaar. Nee. Maar hij is wel prachtig, toch, daar? <laughs> het is prachtig in Versailles. Hij heeft vier hectare helemaal voor zichzelf. Het is een soort klein paleisje wat er staat natuurlijk. Speciaal voor de Franse regering. En het allerbijzonderste eigenlijk van die locaties... er mag geen vliegverkeer overheen. Dus het is helemaal afgesloten, helemaal privé. Geen paparazzi in de buurt. Ze zijn helemaal met z'n tweeën. Ja, en wat Waarom blijft hij zo dichtbij? Durft hij niet verder? Nou, het is een beetje gevoelig, want vorig jaar is hij twee weken op vakantie gegaan. Toen ging hij naar het presidentiële zomerverblijf aan de Middellandse Zee. Dat bestaat in Frankrijk. Echt voor de president om op vakantie te gaan. Maar juist die zomer werden massaal fabriekspoorten gesloten. Er kwamen massaal mensen op straat te staan in Frankrijk. De werkloosheid liep enorm snel op. En toen verschenen er foto's dus in alle kranten, in alle bladen... van president Hollande in zijn zwembroek op het strand aan de Middellandse Zee in de zon. En hij reageerde niet op al die fabrieksluitingen. Dat is heel erg slecht gevallen bij de Fransen. Die, die de afname van de populariteit van Hollande begon toen echt. En dat wilde hij niet nog een keer meemaken, Hollande. Dus hij zei, ik blijf gewoon thuis. Zijn vrouw zei, nee, we gaan wel eventjes weg. Dus werd het verzaaien. Ja, en mag hij wel naar het buitenland eventueel... als hij zou willen, misschien in de toekomst... Het mag wel, maar het wordt niet heel erg gewaardeerd voor de, door de Fransen. want het staat toch snel een beetje van de kijk de president is eventjes lekker genieten, terwijl wij in crisistijd leven. Het heeft ook te maken met 2003. Even ter herinnering: enorme hittegolf in Frankrijk, 15.000 doden. En wat gebeurde er toen de president, Chirac destijds Jacques Chirac, die was in Canada op vakantie in een hotelkamer met airconditioning wordt er altijd bij gezegd. Oh ja, en de minister nee, van gezondheid niet. was er ook niet. Dus nou. dat viel heel erg slecht. Goed dichtbij. Klein weekje met zijn vrouw Versailles-Hollande. Dus daar gaat hij op vakantie. Frank Renouds, dankjewel. Dit was het oog. Straks de echte Janne met Poot. van Poont. Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauwt een sigarette. En een laatste glas im steen.